uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanuit Den Helder is een schip met tien gespecialiseerde duikers... onderweg naar de plek in de Noordzee... waar sinds donderdag twee vissers uit Urk worden vermist. Tot nu toe was het weer op zee te slecht voor een goede zoekactie. Wel is het schip gelokaliseerd op zo'n zeven kilometer van de kust van Texel. Het ligt daar op 20 meter diepte. Vanaf de Kotter werd donderdagochtend een noodsignaal uitgezonden... Vermoedelijk is de viskotter gezonken. De kustwacht raadt er niet meer van uit dat de vissers nog leven en spreekt van een bergingsoperatie. De laatste lichamen en stoffelijke resten van de 39 migranten die eind vorige maand omkwamen in een koeltruck in Engeland zijn terug in Vietnam. Woensdag werden de eerste 16 lichamen gerepatrieerd. Vandaag kwamen de resten van de andere 23 slachtoffers aan. In Vietnam zitten tien mensen vast voor mensensmokkel... en ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn verdachten opgepakt. De chauffeur van de koelwagen, een Noord-Ier van 25... heeft maandag bekend dat hij al anderhalf jaar geld kreeg... voor het binnensmokkelen van illegale. Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met migrantengezinnen... met de Nederlandse nationaliteit... die na een verblijf in het buitenland terugkeren... zonder dat ze woonruimte hebben geregeld... De families doen een beroep op de daklozenopvang... maar die is niet voor hen bedoeld omdat ze zelfredzaam zijn. Staatssecretaris Blokhuis onderzoekt de omvang van het probleem... en er lopen nog gesprekken met gemeenten over een plan van aanpak. Het kan lonen om bezwaar te maken tegen een verkeersboete. Vorig jaar deden 330.000 mensen dat... en in een derde van de gevallen kregen ze gelijk... en hoefden ze de boete niet te betalen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie. In totaal werden vorig jaar 9,2 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Het weerperiode met zon en vrijwel overal droog. Langs de Noordkust kan nog een bui vallen en het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 See you. Van uh, Goedemorgen Zandvoort gaan wij uh, natuurlijk een beetje politiek doen. We gaan eerst ja. even doorpraten met de heren van de Lions. Over ronden we dat even af. Ja. Daarna, Gerry. Ja, Wethouder Elfenhei uh, krijgen wij zo, ze is er al. Uh, en dat gaat over de herinrichtingsplannen uh, op het Badhuisplein. En daar zit dus ook in de koopovereenkomst die Correndon gedaan heeft op het Badhuisplein. Om een vijf hotel aan de boulevard te bouwen. Dat is mooi. Uh, daarna, uh, uh, ja, de kogel is door de watertoren, om het zo maar mm. te zeggen. Uh, oh, nou, nou, nou. nou. Uh, uh, uh, daar is dus een, uh, ge is getekend. Uh, Kees Mettes van de CDA, die gaat er wat over zeggen. En uh, ook de bestemming van het leegstaand uh, stadhuis. Nou, daar gaan daar wij ook, uh, uh, uh, Ja, alles, daar is van alles dat over van vorige week is daarover gesproken. Uh, ja. Er is een amendement ingediend door het CDA. Dat ja. is al ras ondertekend door een aantal andere partijen. En dat willen we graag uitgelegd zien hoe dat zit. Maar we zijn nog even bezig met de heren van de Lions. Want Henk zei, ik mag één doos op 10.000... Uh, inwoners zetten. De, de norm is dat er een, een doos op 10.000 inwoners per gemeente geplaatst wordt. Dat, nou, nou. dat zou inhouden dat je 1,7 doos niet mag zetten in zo'n. Wij spreken, maar uh, in Haarlem staan ze ook nog niet. En er is een club, Haarlem Spaarne, dat wil ik ook benoemen. Want we zijn mm -hmm. van ja. de week samen geïnterviewd door de Heemsteder. Er wordt volgende week ingepubliceerd. Dat overlapt elkaar niet, maar dat grenst mm -hmm. aan elkaar. Om namens bekendheid te krijgen. En dat zijn voorlopig zes dozen. En dat is natuurlijk op de gemeente Haarlem een, een druppel op een gloeiende ja. plaat. Maar je moet ergens beginnen. Ja. Ik begrijp dat je ergens moet beginnen. En, en dan kom ik eigenlijk een beetje terug waar we het net over hadden. Uh, buiten de uitzending. Over de bedrijven. Ja. Um, zou het handig zijn om één bedrijf of twee bedrijven aan te schrijven. Van, joh, doe het nou in al jouw filialen? Nou ja, dat is wat, wat ik van de week dacht toen ik hier tegenaan liep. Uh, dan krijg ik van het hoofdkantoor te horen: Wij doen één keer in het jaar zus of zo voor de voedselbank. Uh, dus ik denk dat Lions Nederland groter moet gaan denken. En probeert uh, bij de grote partijen een beleid binnen te brengen. dat hun uh, filiaalmanagers en franchisers weten dat zij uh, het mogen. En dan blijft het altijd de praktische beslissing van zo iemand hè, of je dat kan en wil. Daar is iedereen vrij. Ja. Niets moet, alles mag. Ja. Ja, omdat je uh, In Zandvoort praat je al gauw over vier uh, grote supermarkten. Dat ja. zijn er al uh, vier uh, plaatsen waar je iets kan, uh, kan neerzetten. Ja. Ja. Nou, de spreiding is natuurlijk belangrijk. Dus ik heb nog een probleem in Noord. Want ik denk dat relatief gezien de meeste inwoners van Zandvoort in Noord wonen. Want dat is, het dat is twee derde van de oppervlakte. Van, nou, doet er niet Dat is meer. juist. Dus uh, dat is nog even een dingetje. En ik dacht eerst heel enthousiast van... ik zet ze uh, bij mijn vriend Pietje Jansen neer. En toen dacht ik later van... oh, wacht even, die is de weekenden gesloten. Ja. Die is met de feestdagen gesloten. Dat is zoveel minder ja. inzamelingsdagen. Maar je hoort dus ook van collega's in de landen... dat ze hem juist bijvoorbeeld bij een... Uh, ik zal maar zeggen een vrijwilligerscentrum neerzetten... of een wijkcentrum. Uh, is dat niet een, een optie? Pluspunt? Sorry? pluspunt, is dat niet een optie? Uh, jij uh, zegt het. Oh, dus daar moet ik even achterhalen. Dit <laughs> mm -hmm. nou, is, is je tweede goede tip. Ik stond met die gedachte op vanmorgen. morgen. <laughs> nou ja, het is ja, uh, een denk, toegankelijk, uh, een ja. toegankelijk uh, uh, locatie. Twee in Zandvoort. Er dus, uh, komen veel mensen. Dus uh, mensen. allerlei ja, nationaliteiten zelfs ook nog. Dus. Goed, uh, dat zijn dan uh, de dozen voor uh, DE. Spaaierpunt en gooi ze ergens in een ja. doos. Ik wil even terug naar uh, Gerard, want... Dat gaat ook over inzamelen. Maar hoe, hoe, waar en hoe samel je dan die, die munten in? Uh, op, op dit moment. Uh, <coughs> hebben we er net al even aangeroerd. Er staan verreweg de meeste inzamelingsdozen bij Albert Heijn. Oké. Okay. Ik denk uh, 90 procent. Uh, en we willen dat natuurlijk wel, uh, wel uitbreiden. En tot nog toe is dat niet centraal geregeld. Hè? Dus niet via het hoofdkantoor okay. Dat wordt inderdaad gewoon. Per franchise. Per, per okay. franchiser geregeld. Ja. Zijn die welwillend? Ja. ja, ja dat gaat eigenlijk heel goed. Helaas nog niet in antwoord. Maar... <tos> nou ja, de... <tos> maar daar moeten we ons best voor gaan doen. <tos> Ga in gesprek met de filiaalmanager. Het komt allemaal goed, denk ik. Um, ik denk dat wij uh, redelijk geïnformeerd zijn over de DE-actie. En de. Oud geld uh, in je samenactie. Mocht je nog een slotwoord hebben, Henk? Nou, we komen over twee weken terug in de krant als het goed is. Want ik heb onderhoud goede contacten met mijn grote vriend... Uh, uh, G. G. ja. Uh, en uh, ja, het volgende onderwerp... ...grappig om uh, en fijn voor ons ook om te horen van de wijk. Want uh, een van de partijen is lid van onze club. Dus we zijn heel erg geïnteresseerd hoe ze dat met z'n drieën gaan klaarmaken. Nou, we zijn zeer benieuwd. Spannend. Ja. Dank voor jullie komst. Jullie bedankt heel voor de erg de succes, jullie Heel erg he, veel succes met brokken. de actie. Uh, ja. Dankjewel. Ja. Voor ons tweede onderwerp in het tweede uur is aangeschoven wethouder Verheij. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, uh, het herinrichtingsplannen van het Badhuisplein, daar gaan we het een klein beetje over hebben. En natuurlijk over, uh, uh, mag ik zeggen, het verkopen van de grond? Ja, dat is... Uh... Aan uh, uh, de hotelexpertant Correndon, want hij heeft zich terug toch, uit de luchtvaart... maar gaat zich wijden aan, uh, aan het hotelwezen... Uh, de herinrichting Badhuisplein. Er staat al een aantal dingen leeg. Er zijn een aantal dingen uh, van de gemeente. Er zijn uh, mooie schetsen gemaakt en plannen. En dan komt er iemand die zegt... Van, nou, die uh, hoop zand die wil ik wel hebben... want daar ga ik een hotel op zetten. Hoe breekt dat in, in de plannen die er zijn... Nou, dit is, uh, ik vind het een hele mooie stap voor Zandvoort. De grond die uh, Corendon nu heeft gekocht, die was niet van de gemeente, maar was van een andere partij, Venster aan Zee. Dus als je het plein beschouwt, zeg maar, is het zuidelijk deel, om het zo maar te zeggen, was niet van ons. En het noordelijke deel, nou, daar zijn we aan het verwerven, uh, naast het, het verwerven, casino. Naast de het de casino, casino. Ja. En ik ben heel blij met die stap, want we hebben vanuit de gemeente, willen we heel graag het uh, ja, toevoegen van, van ja, hoogwaardige verblijfsaccommodaties. Vier, vijf sterren ja. Dus dit past wat dat betreft helemaal in het plaatje. Maar uh, ik heb de plaatjes gezien van uh, de stedenbouwkundige architect. En ook de visie die daarop losgelaten is. Uh, twee meter omhoog waar uh, het nodig over doen geweest is. Is dat plan dan van de baan gelijk? Want ik neem aan dat uh, zoals het nu staat links casino rechts uh, hotel. Dat dat één vlak blijft. De, ja. ja ik... Ik denk dat het goed is om eerst even te duiden... van hè, wat mm -hmm. is nou precies uh, die visie? Uh, we zijn begonnen ooit met een, een, een studie op hoofdlijnen. Uh, nou, en dat, daar zijn toen uh, een aantal schetsen uit, uh, gemaakt En die hebben we nu doorvertaald in, een, in wat we noemen een visie. En dat is nog steeds wel erg op hoofdlijnen. Maar daarin geef je wel aan van nou, wat zou nou het karakter moeten zijn... en wat zou de sfeer moeten zijn op het Badhuisplein. En wat we willen is eigenlijk dat dat plein... Uh, als een verlengstuk van het dorp voelt eigenlijk. Zodat je ook weer die verbinding... Hebt beter tussen dorp en zee en uh, de plannen die uh, Correndon uiteindelijk gaat hebben en hoe dat hotel eruit uh, komt te zien, dat moet uiteindelijk voldoen aan onze visie die we weer gaan uitwerken in een stedenbouwkundig plan, wat weer een verdere verfijning is. Dus je gaat eigenlijk ja, van grof en wat meer abstract naar fijn in de detaillering. en de plannen van Correndon moeten aan daaraan voldoen aan, aan, aan de, de eisen van de, de, van de, de gemeente. gemeente maar, als je er nu nu naar kijkt, dan zou je in het verlengde van uh, doorlopen naar, naar het strand, uh, de zebrapad ongeveer uh, 10 meter naar links moeten zetten om, om eens te beginnen, dan is de, de, de, het level van het casino, blijft het level van het casino ja, dat klopt, dus dan zou Corridon zeggen van nou, ik blijf even hoog en dan zou je uh, ja, dus je, je, je, je uh, uh, eerste visie moeten aanpassen? Ja, nee, het, het, het, het blijft allemaal op maaiveld. Het wordt op maaiveld, om het zo maar te zeggen, uh, <coughs> gebouwd. En, en dan zit er ook een bepaalde gelaagdheid in, um, nou, en, en een, ja, een bepaalde opbouw en een bepaald ritme richting, uh, richting de zee. Hoe, hoe hoog mag dan bouwen? Uh, op dit moment gaan we in de visie gaan we uit van, op, uh, uh, ja, het gaat van lager naar hoger. En uh, op dat punt uh, gaat er, gaan we op dit moment uit van zeven. Met, met een accent van acht. In de vorm van een torentje of mm -hmm. iets dergelijks. Um, en, en dat schaalt af eigenlijk richting het dorp. Ja. Nu is er een, een contract met de gemeente. Dus de grond is gekocht door Corondon. Corondon heeft met jullie gesproken. Dat klopt. Maar Corondon heeft de, de grond gekocht van Venster aan Zee. Ja, ja. Ja. Maar hij is met, hij, er is met jullie gesproken ja. over ideeën. Uh, hoe, hoe nu verder? Komen zij met een plan? Ja, zij, uh, wij gaan nu verder het gesprek aan. We hadden, uh, nou ja, de Venster en Zee is een partij... die de grond al, al heel lang in bezit uh, had. Dus daar, dat was eigenlijk uh, uh, tot voor kort uh, ook de gesprekspartner. En de gesprekspartner is nu Corendon. En we hebben daar een aantal gesprekken uh, mee gehad. Om juist ook aan te geven wat, wat onze ideeën zijn... met betrekking tot dat uh, hotel. En die gesprekken gaan nu verder en uh, in de verdere uitwerking. En uh, nou, tot nu toe, uh, uh, ja, ik heb... Ik heb er alle vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat goede gesprekken zijn ja. en een mooi hotel wordt. Ja. En dan uh, de, de andere kant? De andere de, de, kant is... is de, de kant van de flatsand. Ja, ja. ja daar zijn we nog bezig ook met het verwerven van de, van de laatste eenheden. En uh, nou ja, als alles dan gesloopt is, dan kunnen we ook daar de stappen gaan zetten. Even tussendoor, mocht de luisteraar uh, iets horen wat uh, op slijptollen lijkt... of hamers, dan klopt dat. Uh, in Hotel Hoogland het een en ander verbouwd op de tweede etage. Gaat uw gang. Ja, dus dat is, dat is ook een, de volgende stap in de, in de ontwikkeling. En de, de visie ziet al wel op het gehele plein, om het zo maar uh, te zeggen. Um, maar uh, ja, de, dat deel van, de, van, de, van het plein wordt van de gemeente. En dan uh, kunnen we daar weer de stappen in, uh, in gaan zetten. Kunnen De omwonenden die kunnen daar nog op, op insteken. Zeg maar, ja, eigenlijk. ja op want de visie, visie, ja, de, en de visie ligt nu ook nog ter inzage. Mm -hmm. Dus ik geloof tot 11 december, uit mijn hoofd gezegd. Uh, kunnen alle reacties uh, ook nog meegegeven worden aan de, aan de gemeente. En ja. dan kunnen we aan de hand van die input nog uh, uh, nou, mogelijke aanpassingen zo. doen en dergelijke. Ja, dan praat je dus alleen voor de rechterkant, zal ik maar zeggen, de, de, de, de flatkant. Want de visie links wordt dus eigenlijk een beetje door de gemeente en Correndon bepaald. Ja, de, de, de visie aan zich voor alle delen wordt bepaald door de gemeente. En het gesprek gaat over met, met Correndon ook. Wat zijn dan de kaders van de gemeente? En, en hoe gaat het bestemmingsplan? En, en, nou ja, en ook qua programma, wat, wat willen we daar graag? En nou ja, als je het hebt over dat, dat, dat mooie vijf hotel, dan, dan past dat wel precies ook in het beleid van de gemeente. En daar zijn we er heel blij mee. En aan de rechterkant, wat is daar dan, dan de, de visie? De rechterkant, dat, daar komt ook een, een bepaalde bebouwing uh, in, een, in een soort van hoek. En um, de, in de schets is ook al um, deel voor het casino uh, uh, meegenomen. En dat is meer nou ja, de stip op de horizon, mocht het casino ook ooit um, iets willen gaan doen. Um, nou ja, en op de begaande grond willen we wel ja, wat we noemen dan publieke functie. Dus, dus uh, ja, werken of, of winkels of horeca of nou ja, iets wat, wat wel ook... Uh, publiek trekt op de begane grond en daarboven kan gewoond worden. Nou, hoeveel, jaar, hoeveel jaar is er een bepaalde tijd aan? Nou, te... We gaan nu verder met de, ja, de doorontwikkeling van, van de plannen. En, ja, dit, dat gaat, ja, het is nu nog wat abstracter en dat wordt steeds verfijnder. En, en ja. ook met wind- en bezonningsstudies en dergelijke. Dat, dat moeten we allemaal nog uh, gaan doen. Um, maar dan willen we wel toch uh, nou, voor de zomer eigenlijk die, die kaders uh, ook gaan uh, vaststellen. Okay. Um, nou, ja, en, en eer dat het dan ook uh, daadwerkelijk nee, die ja, schop in de grond uh, ja, gaat... dan ja. ben je nog wel weer even uh, een ja, tijd ja. verder. Ja, schop in de grond is in Zandvoort een, een begrip ja. aan het worden. Want er zijn nog ja. zoveel projecten waar de schop in de grond moet. Zeker. Dus daar wacht heel Zandvoort op. Ja. En dan kijk even hier naar links. Nou ja, maar ja. daar gaan we het straks nog even het over Het initiatief is ja, wel. Zeker. Maar, ja. maar ook, ja. maar ook ja. dat is weer een stap dichterbij. Dus ja. uh, ja, zo'n ja. stukje bij moet, beetje gaan we wel vooruit met Zandvoort. Niet, ja, nou ja. Je moet wel uh, inderdaad ja. de, stuk, ja. de stapjes dichterbij moet je ook koesteren. Ja. Anders, anders komt er nergens meer ja. wat van. Um, zijn er verder nog leuke dingen in Zandvoort in de projecten? Nou, er zijn heel veel leuke dingen in Zandvoort. We hebben momenteel, ik, ik, nou ja, daar gaan jullie zo met meneer Mettes ook over hebben. Natuurlijk de ontwikkeling op het Watertorenplein ja. is er een waar we ontzettend content mee zijn. Dat, dan, ja, dat alle partijen nu de schouders eronder zetten ja. en, en toch voor die doorontwikkeling van Zandvoort gaan. Want ja, er is zoveel behoefte nog aan woonruimte, ja. ook in Zandvoort. Ja, ja, ja. En nou, ja, het is mooi als dat weer een stap dichterbij komt. En, en, uh, nou, dus het was wat dat betreft afgelopen het was allebei op dinsdag. En het, kwam, het was wel een goed nieuwsdag uh, voor Zandvoort om het zo maar te zeggen. Uh, nou mooi. We gaan het uh, met meneer Mettes hebben over het plein en over uh, het raadhuis. Dat ik ja. nog vraag. Gaan jullie nou weer in oude kantoren zitten? De, de, de wethouders en de burgemeester, gaan die weer terug? Oh, dat, dat zou op termijn uh, goed kunnen. We zitten nu zeg maar boven de publieksbalie ja, ja, ja. uh, altijd. En ja, dat, oh, dat ja. is ook wel uh, ja. Uh, ja, gezellig en geeft wat reuring. Maar op termijn uh, gaan, we, gaan we weer terug uh, naar het oude deel, zeg ja, ja. maar. Ja. Nou ja, ook wel leuk. Ontzettend bedankt, wethouder Hij uh, voor de komst en de uitleg uh, uh, over het Corazon Altijd uh, heel graag gedaan. Ja. Een fijne uitzending nog. Ja, dankjewel. Dank wel. Ja, we gaan weer uh, door en we blijven bij de politiek. Uh, Kees Metters is inmiddels aangeschoven en uh, die heeft, uh, is begonnen met een abonnement. Daar hebben we eerst over gesproken. Ja. Inmiddels is het natuurlijk over uitgegroeid tot, uh, uh, waar we het ook nog even willen hebben, over uh, hiernaast. Ja, het ja, het, het waar waarover uh, besloten is uh, deze week. Groots in de krant. Ja, En een klein beetje over de financiën van, van Zandvoort. Want we gaan aandelen verkopen. Laten we die eens even kort even ja. doen. Dat is eigenlijk de makkelijkste. Ja, dat is de makkelijkste. En dat is een goed bericht. Ja, een goed bericht. Nou ja, daar heb ik over nagedacht. Je krijgt 17 miljoen, maar je verliest je dividenden. Ja, dat klopt. Houdt dat tegen elkaar op? Ja, dat, dat is natuurlijk een punt. Je krijgt per jaar ongeveer 178.000, 200.000 als aandeelhouder. En dat is verwerkt in de begroting. Dus daar moet je rekening mee houden als je een netto, nou laten we een 14 miljoen zeggen, over zou houden. Euh, dan betekent het dat je dus moet zorgen dat je tien jaar lang daar zo'n motie ooit over ingediend, ja. al twee jaar geleden. Want het is al eerder in de raad besproken. En toen is er gezegd, van we moeten wel die eerste tien jaar compenseren. Dus 2 miljoen van dat bedrag. Dat gaan we voor de eerste tien jaar gaan we dus vastleggen om structureel in de begroting... Die 200.000... Ja, die 200.000 voor tien jaar te compenseren. Maar na tien jaar is dus dat dan ook op? Dan is het op, maar ja... Uh, ik zal niet zeggen wie dan leeft. Wie <laughs> dan leeft wie dan die Nee, want die tien, jaar, die tien jaar wordt heel belangrijk. Die zien we ook terug ja, bij natuurlijk. de standplaatshouders, venthouders. Ja, nogal. Maar ik vind, ik vind wel dat uh, de, de, de, dat is wel een stuk verder. Dus dan kunnen we dat opnieuw bekijken. Wat je er vooral mee kan doen, en dat is er ook een emotie. En uh, dat is dus een kans voor Zandvoort. Een hele goede kans. Je kunt natuurlijk uh, vooral... De situatie met het onderlopen wat we kort geleden meegemaakt hebben in de Zandvoort. En dat is toen niet meegenomen toen ik twee jaar geleden motie, Maar ik nee. zou me zeker aanvullen. Kijk in een verbetering van je gaat meer water krijgen, meer overlast daarmee de komende jaren. Dat zit er wel redelijk voorspelbaar in. Dus Zandvoort, je kunt er wat mee gaan doen met dat geld. Je buiten zou, de klassieke punten. Dat proef ik een beetje bij je. Grote projecten. De, de, de afwatering, wat, wat, wat echt een groot project is. Want is echt een, een, een, een ja. zorg voor heel Zandvoort ja. Die zou je daarmee kunnen financieren. Ja, in ieder geval zeker aanvullend. En misschien ook wel primair. Maar er liggen geweldige kansen. En die moeten we benutten. Want die hebben daarmee te maken. Dus met het klimaat. En dan kunnen we lekker naar duurzaamheid. gaan we volgend jaar doen. Hè? In het eerste kwartaal komt de wethouder met een aantal concrete plannen daarvoor. En met deze financiën erbij gaan we wat moois van maken in Zandvoort. Kansen. Um, is er is, er is ja, in het uh, raad. Over, om een heel even over duurzaamheid. want ik wil ook ja. naar die andere twee uh, dingen doen. maar ja, je kopt hem zelf een beetje in. Ja. Uh, de duurzaamheid-paragraaf van het breed gedragen uh, raadsprogramma. we hebben het vorige week met. of vier dagen geleden met uh, Karim hebben over gehad. Oké. Okay. Um, ja. Hoe staat het CDA daarin? Want uh, we moesten ineens allemaal van het gas af. terwijl gas de, de meest schone brandstof is van de hele wereld. je kan het zo kopen. Ja. Um, dan lees ik een aantal dingen in, in dat programma. We streven naar, we gaan dat onderzoeken. Uh, gaat het CDA ook onderzoeken of hebben ze daar een concrete mening over? Nee, we moeten niet meer zo onderzoeken, vind ik. Kijk, uh, die fases zijn wel voorbij. Je moet gewoon zorgen dat een aantal dingen die je praktisch kunt oplossen. wat je snel kunt doen. En uh, nou ja, neem die, dat glazen gedoe. Dat op veel plekken in, ne in Nederland. Uh, heb je geen plastic glazen meer. Waarom duurt het bij ons zo lang? Uh, alsjeblieft, jongens, uh, groep horeca, weet ik wie er mee bezig zijn. Ga dat snel regelen. En als we daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan. ...moet je dat als gemeente doen. Dus houd vooral simpel... Uh, ...in de directe omgeving van, uh, van Zandvoortes. Ja, je, kijk, je, je praat wel over een onderwerp... Uh, <laughs> ja, wat anderhalf jaar duurt. Ja. ja, dat duurt dus te lang. Dat is helemaal waar. Uh, dus dus uh, ga dat, dat nu regelen. Het hoeft niet zo, zo moeilijk te zijn... ...en niet zo ver weg te, te liggen... ...wat dat betreft. Nou ligt dat wel... ...bij de gemeente. De gemeente onderzoekt. De gemeente doet... Uh, uh, pilots bekijken bij andere uh, gemeentes... En daardoor duurt dat zo lang. Wij zullen uh, absoluut herhalen bij uh, de wethouder. Nou, in dit geval is het Bluis. Die gaat dat doen in het eerste kwartaal van, uh, van het volgend jaar. Dat het wel even in de versnelling moet. En ja, over versnelling gesproken. <laughs> het is een grote versnelling. Want ja. ik kom hier naartoe en ik ja. zie in Noord wat er gebouwd wordt. En dingen denk ik, heerlijk. Er gebeurt, ja, de, wat, hè? Er, gebeurt er gebeurt wat, Er gebeurt wat. Hè? Er, gebeurt ja. er, er gebeurt wat. Laten we de duurzaamheid even wat, uh, ja. wat de duurzaamheid is. Ja. Uh, daar wordt zeker naar gekeken en uh, de wethouder is daar druk mee bezig. Uh, we hebben, uh, jullie hebben gesproken over het gemeentehuis. Ja, dat vonden uh, we nodig. Er waren ongeveer vijf opties, heb ik begrepen. Ja. Welke optie in beginsel is er nu gekozen? Uh, variant, nou ja, daar heb je niet geprobeerd ja, mooier worden. Ja, er is nu gekozen uh, voor het behoud van het monument, dus van de oude, voorkant. De voorkant, ons Zandvoorts oude gemeentehuis, ja. dat blijft intact. De bestemming daarvan is natuurlijk echt uh, belangrijk. Nou, daar uh, zal de burgemeester wel weer in zijn. Ik zal niet zeggen het is een oude zijn oude kamer. <laughs> maar in elk geval in een kamer, uh, gaan, gaan, vanuit een kamer gaan werken. Ja, al die drie, vier, vijf kamers, die zijn ongeveer gesloopt door uh, uh, of gesloopt, gestript en, en, en ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling. Ja. Dus ze ja. worden allemaal fris en fruit nieuwe kamers. Ja, je, dat zou, je, je moet het wel wat opknappen, ja. dat zit er dik in. Maar uh, het uitgangspunt. Voor de meeste raadsleden is wel, hou dat gewoon doelmatig. Kijk er op ze stand voor staan, hou het doelmatig. Uh, doe geen gekke dingen. Is het functioneel? Hebben we er dus wat aan? En dat geldt ook voor die raadzaal, want dat was ook een van de punten. Dat was maar heel kort, hè? was kort, ja. En wij, en wij hebben iets van uh, die raadzaal, dat is een prachtige raadzaal. Absoluut. Gaan ja. we een beetje aanpassen wat de inrichting betreft. Zorg dat mensen als ze inspreken goed zichtbaar zijn. Dat het geluid goed is, dat de camera goed is. Maar het is een prachtige ruimte. Ja. Dus dat hoeft niet een Heemstede te worden of een Haarlem te worden. Uh, groots op Bloemendaal. Dat is allemaal een, volgens mij een deceptie. Maar dat heeft geen zin. Op zijn zandvoorts. Houd simpel, doelmatig. Historisch pand, historische raadzaam. Ja, en daar gaat dus ook dan de gemeentesecretaris in. Als die er nog is, ander onderwerp. Ik, ja. Gevaar ja. Dat ik veel een gevaarlijk onderwerp, oh, ik met dat ik doen zeg. we de volgende keer. Maar het ja. is ja. Ja. Ja. Dus wel, dus wel natuurlijk, die griffie, die griffie, komt, er, die griffie ja. komt erbij in de dat is het oude deel. Ja. Ja. En dan, ja, ja. dan? Dan heb dan wordt het rest stuk? Terug. Slopen. Ziet er niet uit. Het is al zo slecht. Als je ja. de ramen, het is wat onderhoud betreft 0,0. Slopen die kant. De achterkant? de nieuwbouw ook slopen. Om... Eigenlijk, eigenlijk is dat, uh, het is maar 20 jaar oud. Ja, dat klopt. We hakken nou eens een keer door en dan is maar wat. Ja, uh... ja dan moet, kijk. Uh, uh, je moet er een nieuw geheel, een geheel van maken. En de prioriteit, dat heeft de Raad uitgesproken. CDA ook, sterk voorstander van, is woningbouw. Wonen in Zandvoort. Bouwen, als je, ga, als je plekken ziet, kansen hmm. ze benutzen. O, ja. Dus nee. dat is de reden waarom wij zeggen, dan maar slopen. Er zit nog een klein boekwaarde op, maar dat is ja. een financieel verhaal. Al met al kan ik over de financiële kant zeggen... dat het op zichzelf uh, geen schip van beide gaat worden. Integendeel, we kunnen hier absoluut mee uitkomen. En dan gaan we verbeteren. Maar je kiest dus, je kiest dus bewust uh, met die boekwaarde om dat af te schrijven en, en te slopen. En dan ja. praten we over het middenstuk. Dat is zeg maar, uh, zeg maar achter Andrea. Ja. Ja. En dan naar het hele nieuwe stuk tot aan de parkeerplaats. Ja. Oké, okay, Dat is het stuk wat dus uh, leeg zou komen te staan. Hoe komt... Uh, er wat in de plaats. In het grote stuk kan ik mij voorstellen dat er uh, woningbouw komt. En we gaan straks in de motie kijken wat er komt. Ja. Uh, het middenstuk kan uh, eventueel ook gebruikt worden, maar las ik in de krant en dat vond ik ook wel een beetje een vreemde als er ambtenaren terugkomen wordt het er minder als ze dat er weggegaan zijn. Ja, dat Ongeveer klopt. 70. Waarom wordt dat dan minder dan? Nou ja, dat zijn uh, de nieuwe uh, inzichten. De manier okay. waarop er gewerkt wordt tegenwoordig. Uh, op alle gemeentehuizen in Nederland, kan ik wel zeggen. Dat betekent dat er veel mensen thuis werken. Flexplekken. Maar die zijn... uh, flexplekken dus. Ja. Ik die... merk het bij mijn kinderen ook. Die werken ja. ook veel thuis uh, ja, okay, met de, okay. ja, dat, dat ja. zou dus de ruimte ja. kunnen beperken. Ja. Dan heb je uh, x kantoren nodig. Ja. Hoe gaat dat bij het, uh, bij het woningbouwproject? Nou... Uh, dat betekent dat je dus ruimte vrijmaakt, zowel voor de gemeentelijke bestemming uh, als uh, in 2022 zou blijken dat na, die, na de, het onderzoek wat ingesteld wordt, hè, bestuurskrachtonderzoek, als betekent dat ze terugkomen, moet je dus intekenen nu dat er dus voor 0,7, voor 70 medewerkers van de gemeente Zandvoort dan plek is. Dus er wordt gewoon ingetekend door een uh, uh, architect. Dat, uh, dat moet gebeuren. En ja. met, met de variant dat ze niet terugkomen dat het woningbouw wordt. Ja. Okay. En dat is. Architect. Ik ben geen bouwkundige, maar daar is men toe in staat. Dat kan een architect ja, ja, ja. en dan kan een ontwikkelaar ja, kan en een bouwer, bouwer helemaal. Dus dat kan gebeuren. Ja, ja, dat, dat is. Dat is uh, architectonisch. Uh, uh, ik ga een plaatje maken en, en, en ik moet hier rekening mee houden toch? Ja. En overigens geldt wel voor dat. Uh, punt. Ik zie een hand naar de microfoon gaan. Ja. Ja. Oh, ja, ja, ja. Dat is, uh, nou, daar hebben we natuurlijk ook. daar hebben we het ook even kort over gehad. Tegen de tijd dat. Dat, uh, dat, dat, dat dat besluit er komt. Hmm. Of de ambtenaren wel of niet terugkomen. Is er nog ruimte om, om, om, om dat project nog aan te passen? Dus, dus, dus, dus ja, binnen binnen zo... twee jaar gebeurt het niet, zou ik maar zeggen. Nou ja, ik bedoel, je, je, je, je, je ziet hoe, hoe, hoeveel tijd zo'n project kost. Ja. Voordat, voordat er echt uitgewerkte plannen zijn. En, en tot die ja. tijd kun je met beide scenario's rekening okay. houden. Dus, ja. Ja. Toen, uh, ja. ja, toen dat besluit er dus was. We gaan uh, dat... De, het, monument, ...het monument weer inrichten als raadhuis, gemeentehuis, nee raadhuis. Ja. En de rest gaan we slopen en, uh, en opteren voor woningbouw. Ja. Toen kwam het CDA met de motie. Ja. Is er, voordat dat bes besloten werd, hè, we gaan woningbouwen... ...nooit over de inrichting uh, en percentage gesproken van dit moet dat en dat moet dat worden... Niet op de manier zoals het CDA dat nu aan, okay. aangeeft. En het, het is niet alleen het CDA. Ik ben uh, heel blij met de steun van uh, heel veel raadsleden. Uiteindelijk zijn er 11 van de 16, uh, uh, dus 5 tegen, zijn er 11 voor geweest. Dat was één, één ziek, jammer genoeg. Dus uh, daar ben ik heel blij mee dat we dat voor elkaar gekregen hebben om het ook gezamenlijk op te trekken. Je uh, zijn uh, vijf, uh, uh, vijf personen die tegen waren, dat zijn ja. de twee partijen. Ja, dat is, nou ja, goed, dat is duidelijk. Dat was de VVD en de partij, eh, PVV die zijn, hebben tegengestemd. Wat was het argument? Uh, voor de PVV is het argument dat de sociale uh, woningbouw... Uh, gefinancierd uit eventuele sociaal fonds... wat ooit in een amendement van de Raad ook met een grote meerderheid is aangenomen... zeggen ja, dan kunnen we nu niet voorstemmen als we toen tegen waren. Nou, ik, we hebben zo aangesproken daarop dat het volgens ons wel mogelijk was. En het is dus ieders eigen verantwoordelijkheid als raadslid... Ik begrijp hem niet, maar dat is wat anders. Oké. Okay. Er is een stuk grond en er is een gebouw. En jullie hebben een abonnement ingestekend waarin staat dat je 30% sociale woningbouw wil hebben. 40% midden. En daarboven komt er nog een duurder segment. Ja, de basis is het uitvoeringsprogramma wonen. Dat klinkt heel deftig, maar het is ook aangenomen door een gemeenteraad. Ook met een grote meerderheid. En als je uh, dingen wil uitvoeren en je hebt daar beleid over gemaakt, dan moet je dat er wel bij halen. Zo, dat ja. hebben we ooit afgesproken. Als je dan wat anders wil, kan dat, maar dat beleid ligt er wel. En dat beleid is voor uh, nieuwe projecten 30 40-30. En die 30% betekent een huur. Is dat eigenlijk een compleet Zandvoors beleid voor alles wat gebouwd gaat worden? Alle nieuwe, uh, ja. Okay. Het uitvoer waar we wonen is vastgesteld voor, uh, voor Zandvoors woningbouw. Een ja, in feite okay. wel. En dat betekent uh, in dit geval 30%. Om een beeld te hebben, waar heb je het dan over? Dat heb je de dus, uh, uh, woning tot huur 720 euro. Nou, dan heb je die betaalbare categorie, die zit in die midden, uh, middenklasse 720 euro is veel geld allemaal hoor. Ik, ik, want ik, ik, ik vind het erg veel geld. Daar gaat het niet om. De huur, 720. Maar woningbouw is ongelooflijk duur geworden. Het is gigantisch gepiekt en zo. Dat heb je natuurlijk met de ellende van schaarste artikelen. Economische wet. Het middengedeelte, 2771 720, 9, Aan betaalbare huur wordt dat genoemd. En uh, ja, middelduur. Ik noem ze hier toch maar. En dat staat. Uh, uh, en dat andere is 971 tot een 1100. En daarboven is dan die 30 procent overige. Ja. En wat wij willen, en dat hebben we gedaan. En ook in overleg met andere partijen. OPZ is veel overleg gehad daarmee. Uh, wat dat betreft met uh, Peter Kramer. Uh, we willen vooral die doorstroming bevorderen. En we denken dat voor die categorie van die, 9, van die 7, 20, 9, 71... heel veel belangstelling zal zijn. Het is jammer dat we eigenlijk maar 38 plus 12 mm -hmm. parkeerterrein... dat er maar mogelijkheid is voor 50 woningen. Want er is zo'n behoefte aan. En dit zijn zulke ja, aantrekkelijke... Uh, Prijzen om doorstroming te bevorderen. Ja. Dat is ideaal uh, daarvoor. Ja, en dat willen wij. Doorstromen ja, is Zandvoort. Ik, ik, ik begrijp dat jullie dat willen. En ik, ik heb nu even twee dingen. Uh, parkeren kan je ondergrond. Dat is een inkopper. Ja. Uh, doorstromen. Ja. Daar ja. moet ik van zeggen. Als ik naar Noord kijk. Vol, er wordt er niet zoveel doorgestroomd. Nee. N want ik, je ik kan ook niemand dwingen. Nee. Maar je bedoelt nu de nieuwbouw in Noord. Op de twee nou, woontorens. Ook, ook, ook die Ook de, de oudbouw. Ja, je kan niemand dwingen, dat klopt. Er ja. daar is, daar is geen, dus, dus, wet, geen dus, regelgeving hoe, over, geen nee. wetgeving, hogere wetgeving weg, over. Uh, hoe zou dat je klopt. die doorstelming dan kunnen bevorderen? Aantrekkelijke woningen. Je, kijk, ik van mijn leeftijdscategorie. Dus zorgen, zorgen. Nee, op geen zorgen, gelukkig. Niemand hoeft zich zorgen nog te maken. Nee. Maar het is wel zo dat... een appartementensituatie... ik woon dan in een, in een, in een gezinswoning. Appartementensituatie is natuurlijk een optie... voor mij ook. Dat, dat ja. komt ook een keer. En ik zie dat bij veel kennissen. Ook en bij, bij, bij vrienden. Die hun huis ook verkopen. En als er een appartement in het dorp... Tegen een het gaat altijd vaak om ja. prijzen. Ja. Dus koopprijzen. En om wat ga ik verhuur maar die zie ik, de ja. oudere doorstroming. Maar de jongere doorstroming, zeg maar, uh, je bent starter. Ja. Ja, kort, kort. Je, je, je bent starter en je bent dan met z'n tweeën en er komt een kindje. En misschien nog één. En dan zit je in de kraphuis, maar wel lekker goedkoop. Ja. Dus hoe, dus hoe blijf, krijg je die doorstromen? Ja, maar ik, dat, je dat, Kevin wil daar, ja, geloof ik, denk, ik wat nee, is, over vertellen. Ik wil op mijn antwoorden kijken. Het begint wat jonger ook. Ja, is <laughs> ja, ook jonger. Ja, ja, ja, ja, dat is een echte ja. doorstromen. Ja, nou, ja, over het doorstromen nou. ja, gesproken. Ja, ik, ik, ik ben nu net zelf uh, het huis uit eigenlijk. Hè. Ik, ik ja. ben nu 30. Maar ik zit ook inderdaad in die categorie woningzoekende. Ja. Ja, ik val buiten de boot van, uh, van de sociale woning. Dat uh, Dus ja. in mijn inkomen. Maar ik zit dus uh, eigenlijk in de middencategorie. Precies. Maar is er voor jou ja, als ja. starter. Je bent het huis, het is eigenlijk starter. Oh, dat komt op een punt. Want, want waar begint het mee Is er wat voor jou in, in, in deze regio? Nou, dat, dat is het punt van de doorstroom. De doorstroom kan ook pas als, de, als er een aanbod is, aanbod is. Want je, je, je kan nu nergens ja, dat heen stromen. Dat, dat, dat, dat, is het maar dat gaat mij erom. Is die doorstroom er? Uh, en, en dat zie ik nog niet. Nou ja, nee, nee want, want wat je ziet is dat uh, stu uh, studenten, en, maar ook beginnende uh, werkers. Uh, uh, dus, uh, mensen van, van mijn leeftijd, ik mm. zie er ook in vriendenkringen om me heen. Uh, Zeg maar 25 tot, uh, tot 30, die, die veel langer thuis blijven wonen. Omdat er niks is? Omdat, nee, maar ook omdat ze het misschien ook niet in, in, in, alleen kunnen betalen om, om, om op zichzelf te wonen. Hè? Omdat het zo duur is. Ja, ja. ja. en, en, en omdat, het, omdat het aanbod zo beperkt is, dat, dat mensen dan toch nou, ja, ja. Als ze in een relatie zijn, dan, kunnen, dan kan dat misschien wel. Ja, het blijft natuurlijk wat, wat Kees zegt: het is uh, een vraag en aanbod. En ja, dat het is aanbod. de vraag bijzonder hoog. Dus uh, de, ja, de prijzen. Dus die... Bouwen, bouwen, bouwen. Hè? Ja, ja, bouwen. Ja, de, bouwen, bouwen. Nou, ja, maar we gaan de jongeren. Dat heb je eerder al gezegd. Ja, ja, er is al veel gezegd in Zandvoort, maar. Uh, ik vind toch ook dat er heel veel uh, positieve dingen te melden zijn. Hè. Die twee torens in Noord uh, die zijn natuurlijk ook heel essentieel. Hè. Twee keer 48. Is, is daar dat de zijn... verhouding hetzelfde, overigens? De 30-40 uh, nee, nee, het is een koopverhaal. Het is een kooppunt. En wat er wel, uh, dat is een beetje bijzonder, het is wel zo dat het voor is bestemd is. En dat is natuurlijk wel een aspect wat kan ja, wegen. Dat, dat is en dus... daar weet ik van kennissen en vrienden, die gaan daar naartoe en die laten ja, wel vaak in de koopsector. Maar uh, goed, er komt wel weer woning. Aanbod, dat is een vorm van doorstroming. Gaat dat bij dit project ook zo uh, worden? Zandvoortes uh, hebben de voorinschrijving. We hebben aan de wethouder gevraagd om daar rekening mee te houden. Dat is een onderdeel van het amendement. En dat is ook door de, uh, alle partijen is ook gesteund. Het staat erin. Uh, ligt, ligt dat dan niet een beetje aan degene die het gaat beheren? Want als ik naar uh, die wooncoöperatie uh, Noord-Holland kijk, dan mag iemand uit Amsterdam gewoon in Zandvoort inschrijven. Ja, er is een regionaal actieprogramma wonen. Ja, ja. En daar, daar heb je, je aan verbonden. En dat is, ja, klopt. In Noord, en, en dat is veel breder, zelfs dan de regio. Het is zelfs in Noord-Holland. Maar uh, hoe, dit, hoe die dit gaat regelen... Uh, het is een geweldige uitdaging. Ik kan hem niet inkoppen op dit moment. Ik nee. heb hem niet van klaar liggen. Ik ga wel zorgen dat ik voor die tijd kijk... wat de mogelijkheden zijn in het land, links en rechts. Maar dat is dus wel een uitdaging. En dat hebben we gevraagd. We hebben als raad gevraagd. van Doe dat uh, voor Zandvoort is, dus juist op die locatie. Ja. Ik zeg dat omdat dit al een item is wat al een aantal jaren uh, uh, ook aan deze tafel besproken is. En ook grondst in het dorp. En dan kan je daar een hele slechte slogan op uh, loslaten. Zandvoort voor de Zandvoort. Dus dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat hoeft maar ook niet. Maar wel dat, dat, is dat mensen, de startende mensen, uh, Kevin bijvoorbeeld, ja. in de minuutsegment, ja. ja. de kans krijgen om in Zandvoort te wonen. Jazeker, en in dit geval gaat het natuurlijk ook om gemeentegrond. Hè. Dus we, dan kun je ook verantwoordelijk voelen, meer verantwoordelijk ja. voelen voor je eigen, eigen Zandvoortes. Dus, en dat geldt in feite ook voor het Watertorenverhaal, maar dat geldt dus ook voor het Raadhuis. Daar hebben we een grondpositie en we hebben ooit een amendement aangenomen om sociale woningbouw te stimuleren. Dus, ja. Ja. Ja. Nou, die uh, allemaal is aangenomen. De, uh, de partijen zijn daar erg content mee. Jij zelf ook, omdat je ja, er redelijk wat redelijk. aan uh, gewerkt hebt. Het ja. zijn allemaal aanpassingen aan teksten, waardoor je toch eigenlijk krijgt wat je wil hebben. Ja, op een gegeven moment wel. Ja, dat klopt. Uh, dat is bijvoorbeeld met die raadzaal is dus ja. dat gebeurd. Dat is met het woningprogramma. Welk programma heb je daar? En ook wel, er stond ook iets in dat we in 2022 uh, gaan kijken hoe het verder gaat. Dan kom ik heel kort terug dus op van uh, haast maken en vooruitgang. Ja, wij hebben gezegd van dat, stop niet met 2022. Wij willen veel eerder die plan al zien. Okay. Dus los van wat er gaat gebeuren met die bestuurskrachtonderzoek aan de slag hiermee. Mooi. Ja. Dan okay. uh, kijk ik hier links naar mij uh, naar buiten. Ja. <laughs> Groot. Dat <laughs> is ook zo'n slepend conflict. Ja, een vrij uitzicht ook nog. Ja, absoluut. Nou, nee, het is nog niet, als het goed is, is het niet meer vrij uitzichtloos. Nee, nee. Het is niet uitzichtloos. Ja, uitzichtloos nee. Nee. Als ik uh, de kranten uh, uh, moet geloven, dan is er. En ik zou ze een prachtige foto van allerlei architecten en hun hele bureau stond erachter. Ja. Uh, uh, het, het is getekend. Ja, je hebt, je hebt zelf een stukje krant meegenomen. Ja, kon, die, kon ik niet laten, eigenlijk. Uh. Nu uh, is daar van alles over gezegd. Rechtszaken hier en daar. Uh, over en weer is er uh, met van alles gegooid. Nu heeft de wethouder het schijnbaar voor elkaar. Dat de drie partijen gezamenlijk een plan gaan ontwikkelen. Waarbij uh, AG eigenlijk de supervisie gaat houden over het plan. AG is natuurlijk één deelnemer van het ja. plan. Um, hoe, hoe zie je dat Kees? Um. Het is goed dat als het om de regie gaat, regiefunctie, regie dat er wel regie is op de plannen die de drie architecten gaan maken. Wordt het nou één gezamenlijk plan of wordt het een drie stukjes plan? Uh, ze gaan alle drie een deel ontwikkelen, heb ik begrepen. Uh, maar als je dat ontwikkelt... ...de ene die gaat uh, uh, iets heel hoog... ...of iets heel uh, qua vorm... ...en qua steentje en qua uitstraling... ...iets heel anders maken als de ander... Ja, dan, ...en dat past niet in elkaar in het geheel... ...dan, de, dan heb je niet veel aan. Dat werkt dat natuurlijk rommel, niet. Dan... Het moet, dan wordt, een rom, dan wordt ja. gewoon een bende. Ja. Kan het kan een rommel of een bende worden. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Dat zullen die architecten, die willen dat ook niet. Dus die hebben daarom gezegd... ...uiteindelijk uh, ieder bespreekt zijn deelplan... Mm -hmm. Uh, met elkaar. En dan komt er een regie uit. En dan moet het geheel moet overzichtelijk zijn. Dan, moet uh, is... passen hier in de ruimtelijke ordening. Ja. Stedenbouwkundig en dat soort zaken meer. Dan komt er dus één gezamenlijk ontwerp. Um, zijn, zijn de kaders ook zo dat ze binnen het bestemmingsplan moeten blijven? Of mogen ze daar dan nou toch nog wat mee, uh, mee doen? Nee, nu niet. En uh, dat is een punt wat ook uh, uh, aangenomen is uh, kort geleden in de gemeenteraad bij een uh, selectiecriteria: dat uh, binnen het bestemmingsplan moet blijven. Daar is een meerderheid maar dat voor. Dat trekt één partij over de streep. Ja, dat lijkt ja, me wel. Dat ja. zou wel heel bijzien. Maar alhoewel. Henk, ten uh, ere van Henk onze griffier. Ik weet niet of je nu luistert. Maar uh, Henk zei altijd twee dingen. Het weer en de politiek in Zandvoort is niet zo voorspelbaar. Uh, uh, zei hij dan een heel, op een heel vriendelijke toon. Misschien, uh, uh, misschien, uh, we uh, uh, uh, misschien moeten we die wel opnemen. Ik moest altijd lachen als uh, dat zei. Misschien moeten we die wel opnemen in de lijst van spreuken. Want ik zie hier ook allemaal mannen uh, pas te maken boven dat uh, fotootje. Geweldig. Yeah, yeah. Um, nou las ik ook. En, en dat is... Dat lees, lees ik nergens terug, behalve in het haamsdagblad ...dat er 300.000 euro betaald gaat worden aan genoegdoening. Dat is 100.000 per, ja. uh, per ding. Uh, weet je daar wat van? Uh, ja, daar weet ik wat van. En dat weten ook andere raadsleden inmiddels. Er is een raadsinformatiebrief geschreven ja. door de, de wethouder... ...die dit project heeft. En daaruit uh, uh, uh, wordt voorgesteld om een bedrag van 300.000 euro... ...zijnde 100.000 euro per architect uh, te betalen... Uh, in verband met de kosten die gemaakt zijn. Uh, en er zijn veel kosten gemaakt. Dat is, klopt, dat is een concreet voorstel. Ja, dan, wat dinsdag in de commissie voor het eerst besproken gaat worden. Dan zegt de antwoord toch, ja, wat voor kosten? Ze hebben allemaal een eigen ontwerp gemaakt. Ja, ze, ze hebben eigen kosten ge, uh, gemaakt. Daar is de ja, op, op eigen dof. Maar Wie betaalt dat dan, Kees? Wie, wie betaalt dat? De kosten Wij. tot op heden. Wij. Ja, ja oké, okay, tot op heden heeft, hebben ze het zelf betaald. Uit vrije wil. Uit vrije wil. maken een plan. Nou, uh, poep. Poe, poe, uh, nee, niet op die niet hard. Het is geen, er zit geen harde clausule bij. Dus je, je kunt je inderdaad afvragen. Uh, uh, vind je het nodig dat daar geld aan besteed gaat worden? Nou, uh, het voorstel van de wethouder is om dat wel te doen. Ik uh, kan ook niet helemaal zeggen dat de gemeente uh, niet gestimuleerd heeft om toch vooral maar plannen te blijven maken. En er is ook veel overleg geweest met, met gemeenten daarover. Over grondpositie mm. in de loop van de jaren. Uh, en uiteindelijk hebben we natuurlijk ook de zaak verloren. Als het gaat om de spelregels. Uh, waren die, uh, dus dat zijn ja, wat daar argumenten. Loopt daar loopt een beroep op. nog volop. En veel beroepen lopen er. En dat gaat, betekent dus dat die 300.000 euro in geen verhouding staat. Tot als wij jaren door zouden gaan. En die afweging wordt een afweging die aan de gemeenteraad en de diverse partijen. Wanneer wordt dat besproken? Dinsdag in de commissie en dan twee weken later in de gemeenteraad. 17 okay. december. Hè? Gezien, uh, ja. gezien de tijd moeten wij daarmee uh, stoppen. We hebben de drie onderwerpen die we wilden besproken. besproken. Van geld tot geld was het ongeveer. Ja. En, uh, Kevin, ook bedankt dat ik je aangeschoven bent. Uh, Kees Mettes, bedankt voor de uitleg. Uh, wij gaan gelijk door met de agenda, want ik zie uh, Jos er al het. kijken. Kan dat nog jammer? Bedankt en succes met ook. het programma verder. Ja, Dank dankjewel. Dankjewel. Oh, je wel. Wij uh, gaan heel snel naar de agenda. Ik hoop dat we het halen. Er is nog steeds een expositie in het Zandvoort Museum, de Woendekamer. En die duurt tot 23 juni. Ja. Tot en met 1 maart. En dan moet je snel wezen. De expositie Keizer in Sissi op vlucht mooie, voor zichzelf. Expositie, ja. Ja. In het Zandvoort Museum. Ja. Vandaag is er Mark Endhoven en zijn live orkest in Theater de Krocht. 5 december, dat, oh sorry, dat begint om 8 uur. 5 ja. december Sinterklaas bingo bij het Wapen van Zandvoort en die begint ook om 8 ja. uur. En hebben we de Kinderdisco, dat is op uh, uh, 6 december of 5 december, dat kan ik even niet zien. In dat is, in ieder geval dat bij is bij pluspunt, van 7 tot 9. 14 december er wordt natuurlijk weer groot feest midden in het centrum. Want dan is de opening van de ijsbaan op het Ja, ja Spannend. Uh, 21 december de spookjeswandeling weer. Ook in het centrum van Zandvoort. En ook 21 december het jaarlijks grote concert. Classic Concert van de Mazichtenstaar. Om 8 uur. En de entree is 20 euro. En ja. er zijn nog kaarten te koop bij Kaashuis Tromp. Ja. En 22 december hebben we weer jazz in Zandvoort. Met Frits Landersbergen in Theater de Krocht. Ah. uiteraard wordt er 24 december kerstavond weer de samenzang georganiseerd op het Gasthuisplein. Dan uh, bedanken wij Jelmer Koper voor de techniek. Gert van Kuik en G. Rutte voor de redactie en eindredactie en medepresentatie. Ja. Dankjewel Ben Zonneveld. Dankjewel. Kort ja. bedankt ja. voor het muziekjes. En uh, na deze uitzending uh, kunt u nog luisteren naar een programma van CFM Oud-Zandvoort. Waarin hersens uitgebreid aan de tand gevoeld wordt door Anke Joustra. Wij bedanken Hotel Hoogland voor alles wat wij hier meegemaakt hebben. En wensen iedereen een prettig Een goed dag. weekend Anke. Dankjewel. To try How do you do? How do you do? Well here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in <laughs> If I was young, I could wake outside your school Cause your face is like the cover of a magazine Magazine